1 uur, even kunnen met het NOS-journaal. Nederlanders zijn steeds positiever. Voor het eerst in tien jaar zijn er meer optimisten dan pessimisten in ons land. Het Sociaal-Cultureel Planbureau heeft er onderzoek naar gedaan. Het aantal mensen dat vindt dat we de goede kant op gaan met het land is gestegen van 35% procent vorig jaar naar 49% procent dit jaar. Nederlanders zijn volgens het SCP over het algemeen positiever geworden over de economie... maar tegelijkertijd maken steeds meer mensen zich zorgen over armoede in Nederland. In het Brabantse Mierlo zijn rond de twintig badgasten uit een sauna- en zwemschool geëvacueerd... na het vrijkomen van giftige dampen. Het zou gaan om chloordampen, vermengd met zoutzuur. Een deel van de gasten moest in alle haast in badkleding naar buiten. Ze bleven ongedeerd. Een medewerker heeft de vrijgekomen damp ingeademd... en is naar het ziekenhuis gebracht. VN-chef Guterres waarschuwt voor een nieuwe koude oorlog. Dat doet hij in een reactie op het nieuws... dat Rusland meer dan 150 Westerse diplomaten wil uitzetten. De Russische minister Lavrov is boos dat Westerse landen... Russische diplomaten uitzetten... vanwege de zenuwgasaanval op dubbelspions Kripal in Engeland. PvdA-politica Lutz Jacobi wordt de nieuwe directeur van de Waddenvereniging. Ze was eerder lid van de Tweede Kamer en maakte zich toen al hard voor de Wadden. Jacobi kreeg landelijke bekendheid door haar poging om partijvoorzitter van de PvdA te worden. En op dit moment is ze nog gemeenteraadslid in Leeuwarden. En voetballer Dirk Kuit komt nog één keer in actie. Op 27 mei speelt hij bij Feyenoord zijn afscheidswedstrijd in de Kuip. Het is een benefietwedstrijd, de opbrengst gaat naar het goede doel. Kuit speelt dan met de oud-ploeggenoten van Oranje, Feyenoord, Liverpool en Venerbahce. De 37-jarige voetballer nam vorig jaar na 19 seizoenen afscheid van het profvoetbal. En hij had toen net met Feyenoord de landstitel binnengehaald. Het weer nog. Vanavond en vannacht trekt een regengebied... van zuid naar noord over het land. Morgen in het noorden nog een bui, verder veel bewolking. Af en toe zon. Het wordt morgen 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Thomas van Aalten is schrijver en heeft romans gemaakt... de schuldige Leeuwenstrijd en Henry. En deze week zal hij elke nacht een uh, verhaal schrijven... bij de achterliggende dag. Thomas van Aalten, goeienacht. nacht. Het vierde verhaal uh, deze week over uh, iets van de voorbije dag. Wat is het geworden? Het nieuws dat uh, eindexamens... De, uh, de, uh, de Nederlandse Centraal Schriftelijke examens... Uh, aan verandering toe zijn... Dat, uh, Wordt al een paar jaren geroepen naar voorzitter Paul Rozenmuller van de VO-raad. Luidt de noodklok. Het gaat nu echt veranderen, denk je? Nou, dat, dat weet ik niet, maar het, het is al lang een discussie in het onderwijs dat dat examen een doel op zich stelt geworden is. En, uh, nou, ik niet, kun jij je nog je centraal schrift van het examen herinneren in zo'n uh, gymzaal? Ja, ja, zeker. Ja, ik kan het me heel goed herinneren. Dat leek heel ja, spannend en groot juist En daar, he, daar, daar werk je dan uh, naartoe. En op, nou ja, dat, dat bepaalt dan voor een groot deel uh, eigenlijk jou, jouw toekomst. En het is uh, een heel banaal instrument als je mij vraagt. Dus ja, ik hoop dat er, uh, dat er verandering in komt. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang. Soms schrit ik nog wel eens wakker. Dan denk ik dat ik een zolder moet opruimen van een huis waar ik niet meer woon. Of ik moet nog een openstaande factuur betalen uit 2002, als ik ben vergeten kaars uit te blazen van een imaginaire kersttafel. Maar het meest word ik getart door de angstdroom waarbij ik nog een examen moet maken. Het centraal schriftelijk examen, waar de luisteraar is de gezel van ons verder prima en alleszins redelijk onderwijssysteem. Het centraal schriftelijk examen is zo'n sof omdat het iets toetst waarvoor je nooit tot onderwijs in bent gegaan. Altijd lijken de opties op elkaar bij een meerkeuze toets. Altijd is er een onredelijke tweede corrector aan de andere kant van het land... die de eerste opbelt en dan een overlegje wil tegen. Jij hebt veertien punten gegeven, zelf dacht ik aan twaalf. En ja, het zijn dit soort besluiten die ervoor zorgen dat uw zoon of dochter zich toch niet kan verheugen... op die eindeloze zomer in Renesse, Marbella of Rimini. Die ene zomer die alle andere zomers overbodig maakt. Dus daar zit ik dan, achter mijn tafel, in een gymzaal. God weet het altijd, een gymzaal. Er is een klok, er zijn surveillanten. Het fletse licht valt door de ramen. Te weinige tijd, te veel opties, vergeten mijn naam te noteren. Mijn antwoorden fel beland in een rivier, omdat mijn docent een delirium heeft. Terug in de bank. Mijn lijf is bijna veertig, maar mijn brein amper vier jaar oud. Ik zie een blad met lijnen, als de spijlen van een cel... Red mij, red mij van het examen. Over het uh, centraal schriftelijk examen: een doel op zich. En uh, niet meer echte manier om te toetsen of iemand wel iets geleerd heeft. Dat is uh, doorgaans de klacht. Zo is dat. Ja, nou Thomas, dankjewel voor het uh, verhaal bij deze nacht. En dank voor deze hele week. En uh, ik wens je nog een hele goede nacht. Geen dag, dank en wederzijds.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 is there no mercy in this land? No mercy in this land. Followed the river till the river ran dry. Followed my lover till we said goodbye. Followed you through soldiers who fire on command. Is there no mercy in this land? Whispers, travel only to and from Come close, you'll see the red of a well Father left us down here all alone my poor mother is under a stone with an aching heart and trembling hands is there no mercy in this land Ben Harper met Charlie Musselwhite van een uh, nieuw album No Mercy In This Land. Het uh, titelnummer. De rubriek heet Open Kaart: 150 vragen over werk en leven. De gast is theatermaker Ulrike Kwade. Bekend vanwege poppentheater, waarbij ze handgemaakte menselijke figuren omtovert tot levensechte tegenspelers. Een nieuwe voorstelling, Maler en Kokoschka, is te zien in Amsterdam als lunchvoorstelling in Bellevue. En het gaat over het liefdesverhaal van kunstenaar Oskar Kokoschka en zijn muze Alma Maler. In het kort, zij verlaat hem en hij maakt een pop van haar die, die uiteindelijk van het leven beroofd. Welkom, uh, Ulrike Kwade. Hallo. Uh, geïnspireerd op het, op het liefdesverhaal van uh, Kokoschka en Maler... maar eigenlijk is het gewoon een verhaal over de liefde. Ja. Een, een, een heel klassiek liefdesverhaal... met alle wanhoop, alle passie... alle Prassief. teleurstelling, alles erin. Heel romantisch. Heel ja. romantisch. Ja. ja. Hoe was het echte verhaal tussen, tussen Kokoschka en, en Maler? Ja... Kort en krachtig, zoals ook in de voorstelling te zien is. En um, hij heeft uh, na de tijd dat zij weg is gegaan een pop van haar laten maken. En dat is nu precies 100 jaar geleden. En dat hebben we dus als uh, aanleiding genomen om deze voorstelling te maken. En die pop die schilderde die en die uh, had die lief en die nam die mee overal naartoe... tot hij inzag dat het niet werkte en die de pop... Onthoofde. Ja, hij zag het eigenlijk uit snel in dat het niet werkte. En daarom nam hij haar mee. Dus naar de opera en de stad in. En uh, um, inderdaad, met een feestjesnacht hebben ze met vrienden heeft hij de pop uh, onthoofd. Ja. In de voorstelling uh, uh, zijn er ook uh, poppen, één voor elke speler. En, en er zijn twee acteurs die elkaar eerst lief hebben. en dan uh, geleidelijk aan ontspoort dat. Hoe, hoe komt het dat de pop eigenlijk in jouw werk zo'n grote rol speelt? Wanneer is dat begonnen? Ah, ja, van begin af aan eigenlijk. Uh, ik was in Japan toen en uh, ben met poppentheater in aanraking gekomen. En voor mij zijn poppen uh, wezens die bepaalde dingen op toneel kunnen tonen die mensen uh, maar moeilijk kunnen tonen. En dat heeft heel veel te maken met de beeldende kracht, denk ik, van de poppen. En dat ontdekte je toen in Japan? Ja, ja want in Japan, in Japan is een hele rijke traditie van poppentheater. En het uh, uh, kabuki theater Dat is bijvoorbeeld ook gebaseerd op het poppentheater. En um, er is een, uh, ja, eigenlijk een hele poëtische laag in het spelen met poppen en maskers. Die, uh, die ik daar dus uh, in, in de diepte zeg maar, heb leren kennen. Ik ben vanochtend uh, wezen kijken of, uh, of vanmiddag hoe je het ziet. En uh, ja, eigenlijk, zoals ik al zei, het is gewoon een verhaal over de liefde. Ja. En, en dat, dat, dat zie je niet zo heel vaak. Dat, dat een theatermaker het nog aandurft om gewoon... sek een liefdesverhaal op het podium te brengen. Ja, dat was ook een hele uitdaging. Hanna van Wieringen heeft dus de tekst geschreven. En wij wilden heel graag een romantische liefde op uh, toneel neerzetten. En zijn vaak gevraagd... Um, en wat dan nog meer? Dan moet er nog iets bij, want liefde alleen bij, is ja. niet genoeg. Nee, actualiteit, uh, politiek, uh, maatschappelijke betrokkenheid. En wij denken juist dat het heel belangrijk is om het te tonen. En om het nog ja, te waarderen. Het is eigenlijk ook heel raar dat wij in deze maatschappij denken... liefde is niet meer genoeg. Of liefde is te koop. Want mensen zouden kunnen denken dat dit een, een historisch toneelstuk is... op de titel zich baserend over een schilder... En over Alma Maler, maar dat, dat is eigenlijk niet zo. Nee, het dat had is... iedereen kunnen zijn. Ja, nou ja, het, uh, het is wel fijn zeg maar, dat zij het zo extreem hebben geleefd. Uh, en wij daar dus uit kunnen putten. Dus het is onze inspiratie. Dat, dat is zeg maar, de aanleiding waarom zij het zijn geweest. Maar het zou inderdaad iedereen kunnen zijn. En het is eigenlijk een pleidooi voor de liefde. Dat die nog mag bestaan. Zij gaat weg bij hem, niet, niet omdat ze op hem uit is gekeken... niet omdat ze liefde op iemand anders is of wat dan ook... of niet omdat ze het uh, over praktische dingen niet eens worden... maar eigenlijk omdat ze benauwd raakt door zijn obsessieve liefde. Ja, dat, maar ook omdat ze een vrouw was van uh, status. Dus zij was een muze voor veel mannen. Zij was dus getrouwd met Gustav Mahler... en zij is dus doorgegaan zeg maar, naar Gropius. En, um, en hij was nog niet... Iemand, hij was nog niet bekend. En zij zei ook, voordat we kunnen gaan trouwen... wil ik heel graag dat jij een meesterwerk maakt. En hij was daar dus heel driftig mee bezig. Hij heeft daar ook honderden keren geschilderd. En uh, nou ja, dus hij was heel driftig bezig om zijn meesterwerk te maken... om, haar dus, om met haar te kunnen trouwen. En uh, uiteindelijk is hij dus eerder weggegaan. Ja. Toch weer de muze geweest van, uh, van deze man. Laten we beginnen met uh, de, de kaarten. Hier zijn ze. Ja. Um, wil je er acht voor me trekken? Acht. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. Ja. En dan uh, kunnen we beginnen. Ik draai ze allemaal om? Ja. Waar geef je het meeste geld aan uit... Op dit moment aan wonen. Gewoon de huur? Ja, nou ja, de, de, de, de, de hypotheek, zeg maar. voor het huis waar ik in woon. Ik woon in Amsterdam. En dat is denk ik toch. Uh, het, waar ik het meeste geld aan uitgeef. Ja. En. Uh, en wa, kleine dingen waar ik graag geld aan uitgeef. zijn boeken, vooral kunstboeken. En reizen, verre reizen. Verre reizen, ja. waar naartoe? Je noemde Japan. al Japan. Ja. Ja. Dat, dat is altijd gebleven. Ja, ik ben vaak naar Japan teruggegaan. Ik ga ook uh, dit jaar weer om, een, om poppen te bestellen... voor een opera die ik volgend jaar ga maken. Dus ik, ik heb daar een, een poppenmaker in Japan. En een uh, festival, vrienden. En, uh, en ook een, uh, een, een, een meester, een bunraku meester... die af en toe naar Nederland komt om les te geven aan... Uh, aan Acteurs en dansers en zo, en hij heeft ook lesgegeven gegeven, trouwens aan Afke en Marijn, de twee spelers van de voorstelling, Marla en Kokoska. Laten we de volgende vraag bekijken: Ja, wat is je gemoedstoestand op dit moment? Mijn gemoedstoestand op dit moment. Um... Het is laat op de avond, dus ik ben uh, rustig. Uh, over het algemeen ben ik op dit moment heel erg... Uh, uh, excited, hoe zeg je dat? Um, opgewonden. Opgewonden over natuurlijk de première die uh, zaterdag aankomt. En over een eigen liefdesverhaal... wat uh, ook een grote rol in mijn leven speelt op dit moment. Een nieuwe liefde? Een nieuwe liefde, ja. Hoe lang al? Uh, een half jaar nu. En hij woont in Mexico en komt voor de première naar Amsterdam. En waar heb je hem dan uh, ontmoet? Hij is acteur en ik heb hem in Amsterdam ontmoet. Laten we naar de volgende vraag uh, gaan. Wanneer is het idee voor dit werk geboren? Hanna van Wieringen en ik we waren bezig met, uh, met nieuwe ideeën voor voorstellingen. En ik heb een voorstelling gemaakt in 2016 over uh, Maniacs, over een, een, een real doll, een seksdoll, met viniën. Uh, en um, dat is eigenlijk een soort, was een idee van mij om te kijken... omdat in Japan de pop een hele grote rol speelt in de maatschappij... wilde ik kijken van waar speelt in Nederland, in Europa... De pop een rol in de maatschappij en dat is dus dat um, uh, een, een steeds grotere vraag is naar real-dolls slash sekspoppen die um, vooral mannen bestellen om thuis te hebben en uh, om mee te leven zeg maar en dat was eigenlijk een ja toch wel behoorlijk performance-achtige voorstelling geworden. Door de, um, ja, de maatschappelijke betrokkenheid ook... en eigenlijk het ontbreken aan een theatraal onderwerp. En uh, toen uh, kwamen we erachter dat uh, Kokoska dus 100 jaar geleden... al zo'n pop heeft besteld. En uh, toen vonden we het ook heel fijn dat het een, uh, ja, een, een, een historisch verhaal is... wat theatrale is en wat tegelijkertijd ook een enorm liefdesverhaal is. En dus ook de afwezigheid van een liefde spiegelt. En zo ontstond dit, uh, dit, dit verhaal. Ja. ja. Laten we de volgende doen. Ja. Wanneer verloor je je onschuld? Mijn onschuld. Uh, in de zin van naïviteit. Ja. Uh, ik denk toen ik uh, 18 was. Ik uh, ben opgegroeid in een klein dorpje. Zeer. Uh, uh, ja eigenlijk afgezonderd van de, van de grote wereld. Uh, en, um, en waar was dat? To, dat was in, uh, in de, in de tussen Keulen en Düsseldorf en Münchengladbach in. Uh, eigenlijk in de buurt van, uh, van uh, Romond en Venlo. En toen ben ik, uh, toen ik 18 was, uh, naar de Filipijnen gegaan... voor een vrijwilligersjaar. En toen ben ik daar in een oorlogsgebied terechtgekomen. Um, en ik heb daar heel veel armoede mee gemaakt. En ik was daar dus negen maanden voordat de golfoorlog oorlog uitbrak. En toen moesten we weer terug. En dat heeft me wel helemaal veranderd. Ja, dat heeft mijn hele leven bepaald. Toen ben ik, uh, denk ik, degene geworden die ik nu ben: met alle reizen en, en, en alle interesse voor culturen. En, en, voor, ja. en in welke zin heeft dat je leven veranderd? Waarin ben je nu anders dan, dan toen? Nee, ik denk een, een wereldopenheid. Uh, om, om, om, ja, waar je ook bent, we zijn allemaal mensen. En, en ook om, om, om te zien van, van hoe verschillend uh, mensen opgroeien en mensen leven... En daar heb ik altijd een enorm interesse in gehouden. Ik ben veel ook in uh, Azië geweest vooral. Ik heb daar koopproducties gedaan. Ik heb in Hongkong gewerkt en Taiwan gewerkt. En ik ben ook langer zeg maar, voor periodes daar geweest. En dat heeft eigenlijk ook mijn werk bepaald. Omdat ik tot op heden heel intens um, samenwerkingen opzoek. En ook uh, helemaal niet schik voor hele andere cultuur. Ik vind het juist heel erg leuk. We gaan de volgende vraag uh, pakken. Voor welk werk schaam je je? Voor welk werk wat ik heb gemaakt, schaam ik me? Schamen is een groot woord. Dat gaat natuurlijk altijd weer over. Ik heb één een, keer in mijn ogen een mislukking gemaakt, en dat was een, een werk uh, wat juist heel veel was verkocht. Dat was de tweede co-productie met de Joost Rummen Company uit Noorwegen. We hadden eerst uh, The Writer gemaakt. Dat was een groot succes geweest. En daarna hebben we The Painter gemaakt. Dat was over um, Van Gogh en Monk. En eigenlijk zijn we er niet in geslaagd om uh, deze twee mannen... om hen echt een reden te geven om elkaar op toneel te ontmoeten. En dan gaan we natuurlijk een grote, groot woord. Maar ik heb, de, ik heb toen nog zelf gespeeld... Ik ben pas een paar jaar, paar jaar geleden gestopt met spelen. En, um, en toen vond ik dat wel heel erg. Dat ik deze voorstelling, voorstelling was ik iets van 65 keer spelen of zo. Toen je eigenlijk wist dat hij niet helemaal geslaagd was? Ja, ik, ik vond het zo erg dat wij niet echt tot op de bodem een reden hadden gevonden. Ik bedoel, mensen hadden nog steeds een zeg maar, mooie dingen om naar te kijken. Er waren poppen op toneel. En, en, en we hebben daarmee gespeeld. Mensen vonden virtuoos. Maar ik vind het dan niet genoeg. Ik vind dan... Hoe doe je dat dan? Als je weet als je dat die voorstelling niet zo mooi is als die had kunnen zijn... en je moet hem wel 65 keer spelen. Ja, hoe, hoe ga dus je dan een... dat podium op? Ja, veel speelplezier opzoeken. En veel, um, zeg maar, het, het, het, uh, het ook in het speelplezier echt uh, uh, uh, proberen te zoeken. Wat natuurlijk ook vaak poppenspelers doen, hè. Of, of nou ja, ik bedoel, ik heb de acteursopleiding gedaan... en, en, en heb dus altijd een, een pop voor me, naast me, twee... of hoeveel ik kan, uh, kan bespelen tegelijkertijd. En... Um, en dat, dat vaak wordt ook gezegd, ja, poppenspillen is een virtuoos um, kunstje. Dus je kan wel altijd heel veel doen. En mensen doen geloven. En mensen vinden het ook heel erg leuk om erin te geloven dat de pop leeft. Maar ik vind dat dan niet genoeg. Ik wil dan heel graag ook nog dat er echt een theatervoorstelling staat. Die uh, zeggingskracht heeft. En uh, ja, dat, dat, is, dat hebben we niet van elkaar gekregen. Die keer niet. Die keer niet. Ja. De volgende vraag. Wat is je grootste angst? Wat is je grote angst? Wat is je grote angst? Um, ik wil me niet door angst laten leiden. Omdat ik denk dat, dat, dat je vaak in je leven... Um, dingen moet willen of dromen of aangaan... die ook met angst bezet zijn. En uh, dat is maar een uh, emotie. En dat gaat ook wel over. Um, dat, dat is de ene kant ervan En uh, als ik dan de vraag op een andere manier beantwoord... wat is je grote angst? Dan, um, dan hoop ik toch... Inderdaad, dat wij uh, als maatschappij goed met elkaar kunnen leven. En dat dat in de toekomst uh, zo doorgaat. Want daar vrees ik soms wel eens voor dat. Um, juist doordat er zoveel culturen nu samenleven. en dat uh, ik woon in Amsterdam. Amsterdam een beetje over wordt genomen door allemaal uh, verschillende buitenlandse uh, bedrijven enzovoort. Um, hoop ik dat daar een soort gemeenschappelijk. Grip blijft bij mensen. En dat de samenleving niet uit elkaar valt. En hoe, hoe ziet die angst er dan uit als dat wel gebeurt? Wat, wat voor visioenen horen daar dan bij? Oeh, nou ja, dat, um, dat, dat, dat kan verschillende kanten op. Dat is natuurlijk ook weer heel mooi materiaal om, om theatervoorstellingen dan weer van te maken. Daar ben ik ook inderdaad gewoon mee bezig. Um, ik heb nu uh, een hele se mooie serie gezien... die heet Handmaid's Tale. Waar, um, dat is dan een, een soort futuristische verhaal... waar uh, uh, de... de maatschappij eigenlijk steeds onvruchtbaarder wordt. En waar vrouwen weer zoals een Bijbelse verhalen... Een soort broedmachines worden. Ja, en die worden dus uh, eigendom van, uh, van, van, van, uh, van de regering, zeg maar. Van, dat is dus één scenario. Maar ja, het, het, ik wil niet het grote woord oorlog in, in de mond nemen, maar dat staat natuurlijk heel dicht uh, voor de deur. Als mensen elkaar niet meer begrijpen. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Ja. Laten we... Nog een kaart toe. Wie was je eerste liefde in mijn leven? Ja. Een jongen uit de klas. Op de middelbare school. In Duitsland? In Duitsland. En hoe heette hij? Dolf. Dolf. Ja, ja. Ik heb hem laatst na heel hele lange tijd teruggezien uh, bij een klasreunie. En? Het was heel leuk. Het is helemaal over. <laughs> maar we hebben elkaar ook vaker tussendoor nog weer teruggezien. En ook elke keer weer opgezocht. Om nog te kijken of het er nog was. En ik was voor het eerst verliefd in, uh, toen ik 15 was. En toen heb ik hem nog, was, waren we nog een keer samen toen ik 18 was. En daarna volgens mij nog een keer met. Nee, voordat ik ben weggegaan uit. Nee, toen ik weer terug was, 3,24. En daarna was het over. Het is toch altijd weer, weer leuk om terug te kijken en om te kijken of het er nog is. Maar het is er niet meer. Het is er niet meer. <laughs> nog, uh, nog één laatste vraag. Wat zoek je voor eigenschappen in een vriend? Uh, diepte. Diepte. Ja. Intellectuele diepte. Niet alleen maar. E emotionele intelligentie. Uh, ja. Uh, Vertrouwen, dat je, dat je iemand kan vertrouwen. Eerlijkheid. Dat soort, uh, dat soort uh, dingen. De voorstelling heet Maler en Kokoschka. En die is te zien in Bellevue. De première is zaterdag. En daarna gaat de voorstelling nog door Ulrike Kwade. Dank je wel. Ja, dank je wel. Harden uit Nashville, Tennessee, met een uh, nieuwe single Who Did You Leave Me For. Eén minuut uit de serie De Gevangenis, gemaakt door Katinka Beer. Pst, Eén minuut. De Gevangenis. De eerste keer, het was ik 16 of zo. Hmm. Ja, ik ben op een pistool geschoten, gewoon op een boom. Maar ja, het was de tweede keer, En toen zei ze nou, moet je maar even broemen? Toen heb ik gehaald. Ja, de eerste keer ging ik ging zitten. Heel in mijn eentje, hoor, natuurlijk. Ja. Maar ja, ik heb alles gedaan uiteindelijk, hè. Cocaïne, verboden wapenbezit, wietplantage... oplichting met chicks en uh, gewoon kleine dingetjes. De policeagent uitschelden, dat doe ik altijd een beetje. Dan ga ik gewoon te keren en denk ik van godverdoei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 En, en ja, wat, wat ga ik nou allemaal weer uitspoken? Hoe gaat het nou allemaal weer lopen? Eén minuut gemaakt door Katinka Beer. Jasper Steverlink, die maakte naam als frontman van de Gentse rockgroep Arid. En veertien jaar geleden bracht hij ook onder eigen naam een plaat uit met liedjes van anderen. Songs of Innocence. En hij heeft nu een album met eigen werk. En daarvan draaien we Open Your Heart. Open your heart Be like a song to me Sing all the words of yesterday Open your heart Fly like a bird Land, oh Where are you now? You lost somehow It's killing me I'm still on my feet So close to defeat I wait Open your heart like a man, I'll be your son when the skies are gray, open your heart, you know you belong To I away. I me on my own. And find your strength, get up again, don't let it get to you All your fears will disappear like they like the sun, just like the rain, falling on us, an endless refrain, it'll all be like a dream, just like a memory, open your heart, don't let it turn. Scared, but that's okay. Open your heart and let it get. 1968, een jaar van individuele bevrijding, een jaar van revolutie, idealisme en collectieve strijd. Het is een jubileum dit jaar. Het is 50 jaar geleden, en dat wordt gevierd tijdens de Maand van de Filosofie. De verbeelding staat centraal tijdens de Amsterdamse nacht van de filosofie, en dat is morgennacht. Denker des Vaderlands René ten Bos zal er ook spreken. René ten Bos, goeie nacht. Goedenavond. Waarom is 1968 voor uh, Europese filosofen zo'n belangrijk jaar? Och, wat een vraag. <laughs> het, is, het is een belangrijk jaar omdat in die tijd natuurlijk heel veel bevrijding kwam. 1968 wordt een soort revolutionair jaar genoemd. Allerlei dingen. Overigens, vooral in, Frank of in Frankrijk hoor. En ik heb altijd de indruk dat het elders wat minder was. Het land van de de Witar. Ja, de Swazand Witar, ja. Dat is het woord dat daar gebruikt was, ook in die tijd. Heel veel opstandigheid ten opzichte van het autoriteerde bewind. Dat het toen was, hè. De Gaulle en weet ik veel wat. Er moest allemaal afscheid van genomen worden. Ja, boos waren de mensen. Dat zijn ze nog steeds, maar om uh, andere redenen en in andere hoedanigheden. De verbeelding staat uh, dit jaar centraal tijdens uh, de Maand van de Filosofie. Wat, uh, wat, wat bedoel jij daarmee met uh, verbeelding? Wat betekent dat voor jou? Verbeelding is dat je vooral nadenkt over wat je wilt. En uh, daar draait het hele systeem tegenwoordig op. Hè? Mensen zijn heel erg uh, geïnteresseerd in de vraag... Kijk, wat wil ik nou bereiken in mijn leven? Wat moet ik nou doen in mijn leven? Wat wil ik hebben? Wat Willen, willen, willen, willen. Dat draait allemaal om, ja. Niet uh, over wat je nodig hebt, maar over willen. Dus er zit een geweldige kloof in ons systeem... tussen wat we willen en wat we uh, nodig hebben. Dus behoefte en verlangen, dat is conflict. is dus, een uh, mooie materie voor een filosoof natuurlijk. De verbeelding en het, uh, en het uh, verlangen. Je, je gaat iets zeggen over de, de porno-industrie. Wat, wat heeft dat ermee te maken? Nou, pornografie is bij uitstek een verlangensmachine. En dat wil zeggen van... Uh, daar worden, worden al die uh, geïmagineerde verlangens gewoon bewaard. Dat, dat, dat, uh, dus de porno-industrie is... Uh, zeggen sommige studies die ik daarover ken... de grootste industrie qua omzet in, uh, in, in, in de huidige samenleving. Wat natuurlijk maf is, omdat uh, ja, je denkt, het gaat helemaal nergens over. Het is niet nuttig, je kunt er niet eens mensen mee doodmaken. Maar toch is pornografie waanzinnig groot. Het, het is een handel in verlangen, maar het is ook een verlangen... dat niet vervuld zal worden. Ik bedoel, het blijft bij een plaatje of een filmpje. Je zult, je zult de vrouw niet echt bezitten of de man. Porno is altijd een soort afspraak met teleurstellingen. Appointment with disappointment. Dus, uh, en dat, dat, dat verklaart ook precies waarom dat verlangen steeds groter wordt in Pannon. Je moet steeds extreemere vormen bereiken... om uh, hetzelfde, uh, uh, ja, hetzelfde niveau van satisfactie te hebben. Als je dat als metafoor gebruikt... want dat, dat voel ik een beetje aankomen dat je dat uh, er ook wel mee bedoelt... Dan, dan zou dat ook iets kunnen zeggen over die samenleving. Je zegt die samenleving wordt ook geleid door verlangen... Door, door het willen en niet door het nodig hebben. Zou je het ja, ja, porno een... kunnen zien als een metafoor? Ja, zeker weten. Want er, er is natuurlijk een hele discussie over... waarom economie altijd moet groeien. En dat heeft te maken ook, denk ik, met, uh, met, met het, uh, het Libidineuze karakter... van wat er nu allemaal gebeurt. Dus dat wil zeggen, jij wil eigenlijk steeds meer. Steeds meer, steeds meer. Maar wat voorheen was, dat bevredigt niet meer op dezelfde manier. Dus moet je steeds meer verlangen hebben. En dat betekent ook dat de economie steeds verder moet groeien. Dus net als met porno, het is, het is nooit genoeg, het moet steeds extremer... maar het zal je uiteindelijk uh, altijd teleurstellen. Ja, er zit altijd een uh, echt een afspraak met teleurstellingen. Ja, dat is die appointment with disappointment... Op een gegeven moment bij, ja, zou je er klaar mee kunnen zijn... maar dat, dat, dat zijn mensen niet. Dus gaan ze steeds verder. Dus je ziet... Uh, dat is echt een, uh, er zijn veel studies over die pornografie. Kijk, in, in, in die jaren zestig of zo... Ja, daar werden mensen al helemaal opgewonden van een naaktfoto. Nu raakt niemand daar meer opgewonden van. Dus nu, nu, nu moeten je andere foto's zien. Extremere foto's en uh, daar heb je nu je opvinding. Hoe kan je die teleurstelling overwinnen? Hoe kan je aan voorbij gaan... dan elke keer maar de, de teleurstelling weer op te zoeken? Dat is een interessante vraag. Ik, ik, <laughs> ik zou zeggen, kijk er gewoon niet naar. Dus, uh, da, da, da, eh, maar het zit ook in, in, in, in, in drankgebruik. Het zit in uh, drugsgebruik. Het zit in televisie kijken... Uh, TV-series die moeten ook steeds gewelddadiger zijn. Dus, dus uh, ja, het is heel moeilijk om dat te overwinnen. Maar ik zou zeggen, van, uh, raak er niet verslaafd aan. Ja. Ja. En voorbij gaan aan het willen en op zoek gaan naar het nodig hebben. Is, is dat een oplossing? Ja, dat is wel een oplossing. Alleen weten wij, uh, nou ja, wij weten eigenlijk niet meer wat we nodig hebben. Wij denken alleen maar na over wat we willen. En denken dat we het daarom nodig hebben, omdat we het willen? Ja, kijk, ook hier heb je een punt. Want uh, omdat wij iets willen, denken we dat we het nodig hebben. Dus dat hele idee van verlangen en behoefte dat helemaal samenvalt... dat hoort ook uh, heel erg bij dat systeem. Een lezing over uh, de pornografie tijdens uh, de Nacht van de Filosofie... die zou gaan over de verbeelding. En dat naar aanleiding van het uh, jaar 1968... dat uh, dit jaar een uh, jubileum meemaakt. René ten Bos, dank je wel en uh, veel succes morgen. Dank je wel, graag gedaan. Toronto, Canada, de band Men I Trust, met het liedje Show Me How. Elke week geven we de reismicrofoon mee aan iemand die iets bijzonders te doen heeft staan. Een première of een presentatie of een optreden. Deze week filosoof en schrijver Maarten Doorman. Van hem verscheen deze week het boek Dichtbij en Ver weg, En dat is een pleidooi voor geschiedenis en kunst. Dinsdagavond 20 maart. De dichter Starik is dood, maar nog niet begraven. Nog twee dagen te gaan. En dan is de presentatie van mijn nieuwe boek... Dichtbij en Verweg. De titel van het boek Dichtbij en Verweg... is hier natuurlijk toepasselijk. Maar het blijkt de laatste dagen... dat hij eigenlijk voor heel veel dingen toepasselijk is. Want alles is wel dichtbij of ver weg. Iedereen die wel eens een boek heeft geschreven of een voorstelling heeft gemaakt... kent die dagen voorafgaand aan het grote moment van die voorstelling... of de werkelijke publicatie. Je gaat je afvragen, stelt het eigenlijk wel iets voor? Slaat het eigenlijk wel ergens op? Hadden we het gewoon allemaal niet moeten doen? Hadden we überhaupt gewoon een ander beroep moeten kiezen... een andere loopbaan, een andere ambities moeten hebben? En natuurlijk, ik weet het ook wel... Zoals Dylan Thomas zo mooi zei... A writer is somebody for whom writing is more difficult... than it is for other people. Maar dan nog... is twijfel, eerzucht, hoop, verwarring. Kortom, het gewone leven. Alleen zijn alle knoppen net even wat verder opengedraaid. Het is woensdagmiddag 21 maart. Zojuist heb ik de boeken van mijn uitgeverij gehaald. Ze zijn er. Altijd een buitengewoon feestelijk moment. En het is prachtig. Het omslag is gemaakt door Tessa van der Waals, die meer van mijn boeken heeft gemaakt. En die een prachtig gevoel heeft voor vorm en hoe je die op de inhoud kunt betrekken. Zo is de titel Dichtbij en Ver weg in twee kleuren letters afgebeeld. Dichtbij is knal oranje rood en springt eruit. Het komt ook echt dichtbij terwijl in ver weg een soort blauw is dat verdwijnt. Kortom, er is over nagedacht en dat kun je niet van alles zeggen. Het is woensdagavond 21 maart. Dit is een bericht vanuit de stad Schouwburg in Amsterdam. Ik ben net naar een stuk geweest van Kate Mitchell... La Maladie de L'Amour, of de ziekte van de dood. Een indringend en beklemmend stuk van een uur zonder pauze. Uh, met Aan de bovenkant een groot scherm en daaronder het eigenlijke toneel. Het gaat over een man en een vrouw. Die vrouw is een hoer en wordt belaagd door die man op alle mogelijke manieren... maar vooral door de camera, want dat is wat we zien. Steeds close-ups van huid en stukken lichaam. En... Um, ik bedacht me ook, of denk me nu eigenlijk dat, het eigenlijk, dat het zo wonderlijk is... dat ik helemaal niet over theater heb geschreven in mijn boek. Terwijl ik daar toch 20, 25 keer per jaar naartoe ga. En ik over beeldende kunst schrijf en literatuur, filosofie, you name it. Dus misschien wordt dat dan een onderwerp voor een volgend boek. Het is vrijdagochtend, 23 maart, 10 uur. Gisteren was de boekpresentatie en het was een geweldig leuke presentatie. Eerst hield ik zelf een praatje, daarna reikte ik het eerste exemplaar uit aan Stine Jensen... die allemaal aardige dingen zei over mij en over het boek. En vervolgens met een goede grap eindigde, want ze zei... Eh, niemand heeft een foto van Maarten Doelman in zijn korte broek, daarna hield ze een foto omhoog vanuit de verte. En eh, ik was lichtelijk onaangenaam verrast. Iedereen was een beetje verbaasd, want inderdaad een korte broek... dat is wel het laatste wat je bij mij verwacht. Na afloop gaf ze mij die foto en ik zat daar natuurlijk helemaal niet in een korte broek. Weliswaar had ik geen pak aan, maar keurig een lange broek. De grap was natuurlijk, ze hield die foto op afstand. Niemand kon het echt zien hoewel we dichtbij waren. Die titel van het boek Dichtbij en ver weg' was uh, gemakkelijk... in die zin dat uh, bij het signeren je vaak geacht wordt om er iets uh, bij te schrijven... en de varianten liggen voor de hand. En het ging mij makkelijker af dan bij vele andere eerdere boeken. Daarna gingen we eten en we eindigden zoals te doen gebruikelijk... en zoals het hoort in een café het laat, Maar het was een geweldige... Um, ...boeklounge. Het is vrijdag 23 maart... 6 uur... ...in de middag... ...en ik keer zo juist terug naar huis... ...met een bos witte lelies... ...die ik van iemand kreeg die ze had gekocht... ...om ze op het graf van Frank Starik te leggen. Dat kwam zo. Starik, of zijn nabestaande, wilde graag... zoals het heette, grote witte stinkers op zijn graf. En de persoon die deze lelies had meegenomen... die um, zag dat die lelies eigenlijk nog veel te gesloten waren... en begon te aarzelen of die wel op het graf moesten... en nam ze weer mee naar huis. Ik haalde hem in op de fiets en uh, deze... De medebezoeker van de begrafenis was op weg naar iets anders... en zat met de boslelies in zijn maag en wilde ervan af. En of ik ze niet wilde. Ik vond dat wat macaber en zei dus ja... zodat nu een bos witte lelies morgen staat te stinken... die eigenlijk voor Starik was bedoeld. Het was overigens mijn vierde begrafenis in anderhalve maand... en nu is het wel even mooi geweest. Het is zondagmiddag 25 maart. Er hangt een dun zonnetje boven de stad. En ik kom net terug van een concert in het zogenaamde Orgelpark. Een beetje merkwaardige naam, dat Orgelpark. Het zit zo, het is niet een park. Het is een kerk vlak naast het Vondelpark. Die grote vierkante kerk in een van die doodlopende straatjes. De Gerard Brandstraat. En um, er was een concert. Daarom ging ik daar naartoe met het Stabat Mater van Pergolesi... en een van mijn uh, favoriete Bach nummer 182. Himmelskönig, zij wil komen voor de kennis. Het, het, um, ja, het was eigenlijk gewoon buitengewoon mooi. En ik had misschien de opnameapparatuur mee moeten nemen... en het stiekem op moeten nemen, maar Gene weer hield mij. Maar toch kan ik laten horen... Hoe een stukje uit die kantaten klinkt. Waar eigenlijk altijd weer opnieuw bijzonder doorgegrepen wordt. Het is maandagavond 26 maart 2018 en ik zit op mijn kamer. Dat mag een beetje saai klinken, want ik zit vaak op mijn kamer. Maar um, het gaat er natuurlijk om waar je bent in je hoofd. Er bestaat een hele traditie van verhalen over schrijvers en anderen... die op hun kamer zitten en meer meemaken... dan al die reizigers die de godganse wereld afreizen... Ik noem ook zo iemand die zo'n verhaal schrijft in mijn boek... op het einde in een hoofdstuk. Dat heet Gaat of scheep, filosofen. En die iemand, dat is Xavier de Mestre. De Mestre, moet ik zeggen. Xavier de Metge. Die een verhaal schreef, een boekje, Reis door mijn kamer. En dan hebben we het over het einde van de 18e eeuw. En eigenlijk schreef hij dat niet voor zijn plezier, want hij had huisarrest gekregen. Hij zat op die kamer en onder verveling te verdrijven... beschreef hij een parodie op de toenmalige reisliteratuur. Dus hij beschreef hoe hij ging van tafel naar schilderij... en van de schilderij naar de deur... en wat hij dan zo al tegenkwam en wat hij voor zich zag. De verbeelding, dat was de moraal van het verhaal... brengt je net zover. Het kost niets. En je hoeft, je, je hoeft er nauwelijks je leunstoel vooruit. En zo zit ik in mijn stoel en komt er een bericht binnen over een wolf. Een wolf die in Limburg is doorgedrongen... en een aantal schapen heeft doodgebeten. Dat is het soort nieuws waar ik van houd. Het is het soort nieuws dat de wereld weer overzichtelijk maakt. Je hebt de boze wolf, je hebt de onschuldige schapen... die worden doodgebeten. En de uitkomst van het verhaal is... dat de boeren ook nog schadevergoeding krijgen. Wat willen we nog meer? Schrijver en filosoof Maarten Doorman uh, zijn belevenissen van de afgelopen weken. Het uh, nieuwe boek heet Dichtbij en Ver weg. Michelle de Geocello heeft een uh, nieuw album met enkel liedjes van anderen... van uh, Janet Jackson en Tina Turner. En deze is, uh, als u hem nog kent, van de Force MD's Tender Love. In de, love, in de uitvoering van Michelle de Geocello, oorspronkelijk van de Force MD's. Morgen zit hier Elfie Trompen, zij gaat in gesprek met fotograaf Martin Roemers. En ik wens u nog een goede nacht en zometeen de nachtzuster. En daarin gaat het, na drieën, over mensen zonder internet. Goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.